7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Ongeoorloofd verblijf in een gebied dat onder controle staat van een terroristische organisatie... kan een gevangenisstraf opleveren van maximaal 1 jaar. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Dat het strafbaar zou worden stond al in het regeerakkoord, maar hoeveel straf erop zou komen te staan was nog onbekend. De minister wijst erop dat mensen die naar dit soort gebieden in Syrië en Irak reizen... nu al door rechters worden veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie... of voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Als dat niet bewezen kan worden, kunnen ze straks dus ook veroordeeld worden... als ze er alleen maar waren. Ruim 250 bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zouden interesse hebben... om naar Nederland te verhuizen door de brexit. Het blijkt uit cijfers van een investeringsagentschap... dat onder het ministerie van Buitenlandse Zaken valt. Het zijn 100 bedrijven meer dan begin vorig jaar, zegt een woordvoerder. Om welke bedrijven het gaat, wil het agentschap niet zeggen, maar ze komen uit de gezondheidssector, creatieve industrie, financiële dienstverlening en logistiek. Naast de 250 bedrijven die interesse hebben geuit, zijn er ook die al voor Nederland hebben gekozen. Hoeveel dat er zijn, maakt het agentschap volgende maand bekend. Oud-president Yanukovych van Oekraïne is schuldig bevonden aan hoogverraad. Volgens de rechtbank in de hoofdstad Kiev heeft hij Rusland geholpen om het Schiereiland de Krim te annexeren. De aanklagers eisen een gevangenisstraf van 15 jaar. Yanukovych is nu in Moskou. Hij vluchtte begin 2014 toen de spanningen in Kiev toenamen en de politie hard ingreep bij protesten. Yanukovych had Rusland om hulp gevraagd toen de protesten zich uitbreiden tot een volksopstand.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 A8 Amsterdam richting Zaandam tussen Zaanstad en Zaandijk 7 minuten. A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo 7 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen afrit en Knobend de Nieuwe Meer 7 minuten oponthoudt. De N203 Amsterdam richting Alkmaar tussen Krommeni en Uitgeest een kwartier. n 205 Nieuw Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem een kwartier vertraging.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in VVM ZFM -M -M. Ik kom stem niet Ik ben in initiatie Danzen met Delicies, maar niet de oude Ben je verder dan het heden? Ben je terug naar het verleden Zeg je daar niet? Yeah. Het hey, hey. is een lang verleden? ik nog dan met mijn hart Dat je heel de wereld voor mij was Het zit nog veel te diep in mij e, e, e, e. Ik liet je spelen met me. hart En nu gebruik ik hem nooit meer. Nooit meer. nooit meer nooit meer Welkom terug bij het tweede uur van CfMU in Uw Zandvoort Jorge Frenna en leeuw Kleine met Verleden Tijd. Ja, we gaan zo meteen nog even het artiestennieuws behandelen. En natuurlijk uh, vanaf ongeveer half acht de smash hits. Oftewel, alle hits van, uh, van uh, vroeger. Die echte gouden, uh, lekkere dansplaatjes. Wij gaan nu even luisteren naar. When uh, I puss, I feel good. Push, pull. I feel good. When <tussion> I push hush, hush, hush, When I push. I feel good. When I pull, I feel good. When I push, push, push. hush, hush. When I push, I feel good I feel good When I pull, I feel good I feel good When I I feel good. Aan deel is voor de moeder. Rode zolen aan de boot. Gooie saus om de poes. Ze lachen om die dieren geit. Ik zei jouw lobotem. Zij boei, Christelie, jouw lobotem.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 I was afraid to leave you on your own I said I'd catch you if you fall Without me, en daarvoor hoorde je Frenna met een Het is tijd voor het artiesten nieuws. Ja, dan gaan we kijken. Drake, ja, Drake, de enige echte Drake. Die geeft op dinsdag 23, donderdag 25 en vrijdag 26 april... een concert in het Ziggo te Amsterdam. En de tickets gaan morgen, jawel morgen, 25 januari... in de verkoop. Vanaf 10 uur ochtends zijn de kaarten verkrijgbaar. Dan gaan we verder naar Ariana Grande... want het nieuwe album van haar is onderweg. Op vrijdag 8 februari komt de Thank You Next uh, uit. De zangeres maakte dus zowel de re releasedatum als uh, tracklist... bekend op haar Instagram... Dus uh, ben je nou benieuwd welke nummers er allemaal in komen? Kijk even op haar Instagram. Ja, en dan uh, aan nogal een, uh, een spannend dingetje voor het Eurovisie Songfestival. Want elk jaar uh, blijft het natuurlijk spannend. Want uh, wie stuurt Nederland naar het Eurovisie Songfestival in 2019 naar Tel Aviv? Nou, het lijkt te gaan om Eva Simons. De artiesten uh, plaatsen uh, een screenshot van een bericht van nu.nl in haar Instagram story. Daarbij schrijft ze benieuwd te zijn naar de Nederlandse kandidaat voor de editie van 2019. Ook lijkt Eva meerdere tweets die gaan over haar mogelijke deelname aan het Songfestival. Toevallig komt de zangres, ja dat is natuurlijk ook heel toevallig, namelijk morgen, dus ook morgen de 25e, uh, met een nieuwe single uit. En uh, genaamd Like That Is Only The Beginning. Dus nou ja, het zal mij een nieuwe wie er naar het uh, Songfestival gaat. We gaan uh, even luisteren naar de muziek in Sweet But Psycho. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. And night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but psycho, so left but she's right though. and night she's screaming, I'm on my mind, out make you Who be rolling with me? Play no game. Play no games Cause ain't nobody playing with me. I got love. I got love. Oh, my homies on my family tree. I got love. Love for the ghetto. Down for whatever. If you was down before, Then you still gonna I be got a game. I got game. Cause the game was given to me. Say my name. Say my name. Cause ain't nobody tied to me. Give it up. Give it up. You like the way I'm riding this thing? I don't know. Don't no, no, nothing better. Chasing my cheddar. You, you ain't never listened to me. I got love.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 darling but I never had it did I? Your heart's a dream and all the magic we felt was just a hit hard and heavy with whiskey goodbyes For you know how to make a girl cry while well, sleeping in a bed full of lies and now that I'm older I can see why you make me feel hard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 See Diablo en King of My Castle. Dan uh, is het nummer in een nieuw jasje gestoken. Want het is dan een uh, best wel oud nummer. Maar die nieuwe remix van uh, Don Diablo. Zeker niet verkeerd. Ja en het is inmiddels half acht. Ja. En dan is mijn favoriete half uurtje aangebroken. Namelijk uh, al die uh, lekkere knallers. En nou heb ik... Uh, en weer eentje uitgezocht om mee te beginnen. Oei, oei, oei, oei. Dan gaan we even de tent hier afbreken, denk ik. Party Animals. Van Zandvoort op 106.9. FM. la Barlamieca Americano. Juana Zapalla Mola Sotta Luna. Kom maar dat wij een kabé die hij lobbye. Hier in de studio hoor je Yolanda en We No Speak Americano. En daarvoor hoor je Ecuador. Ja, en nou heb ik nog een lekker liedje klaar staan. Dat is van Far East Movement. En dat is. Oi, oi, oi, oi, like a blizzard. Like a G6. We drink, we Two more bottles, 'cause you know it don't hey, stay st the At the crib, yeah, yeah. this is how we live yeah, yeah. every single night. Yeah, yeah. Take that bottle to the head and let me see you fly. Yeah, yeah. Drink it up, drink, drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk. Acting, acting like they drunk. With, with sober girls around me, they be acting like they drunk. Uh -uh. <laughs> Pitch your hands up, like, put your, put your hands up. Yeah, it's that eight away from me. Make you put your hands up, make you put your hands up, put your, put your hands up.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 met You Know I'm No Good. Het klopt dat het liedje iets langer duurt. Maar ik wil per se eindigen met een speciaal liedje. Hè? Want het is namelijk uh, bijna 8 uur, tijd uh, voor Alternative FM zometeen. Maar ik wil eindigen met uh, Armen van Buren en Dominator. Om nog even met de knallen af te sluiten. Ik zeg uh, volgende week ben ik er helaas niet. Dus uh, tot die week daarna. I'm the one and only dominator I'm the one and only dominator I'm bigger and bolder and rougher and tougher In other words, southern There is no other I'm the one and only dominator I'm the one and only dominator